8 uur. Door Albegens met het NOS Journaal. 25 mensen in Arnhem hebben gisteravond een proces verbaal gekregen... omdat ze tegen de regels in in een groep bij elkaar stonden. Dat gebeurde op de Rijnkade. In natuurgebieden hielden mensen zich gisteren goed aan de regels, zegt Natuurmonumenten. Ook waren in die gebieden betrekkelijk weinig mensen na een oproep om vooral thuis te blijven. Gehoopt wordt dat het vandaag, ondanks het mooie weer, in natuurgebieden ook weer rustig blijft. President Trump wil dat medische hulpmiddelen in het land eerlijker verdeeld worden. Staten moeten onderling de tekorten oplossen, zei hij op een persconferentie. Ook zei Trump nogmaals dat de Verenigde Staten twee zware weken wachten... met veel doden door het coronavirus. Vooral de staat New York is zwaar getroffen... Daar overleden gisteren 630 mensen aan het virus. Volgens gouverneur Cuomo is de besmettingspiek nog niet in zicht. Dodental in de hele Verenigde Staten staat op 7500. Het aantal nieuwe coronapatiënten in China is met 30 gestegen, 11 meer dan een dag eerder. 25 van hen hebben het virus in het buitenland opgelopen, zeggen de Chinese gezondheidsautoriteiten. Er zijn drie nieuwe doden gemeld, alle drie in de stad Wuhan. Het coronavirus kostte inmiddels meer dan 3300 mensen het leven in China. In een flat in Eindhoven is gisteravond een man doodgestoken. Dat gebeurde op de galerij van een appartementencomplex... Over de toedracht is veel onduidelijk. De politie in Eindhoven is nog op zoek naar bruikbare camerabeelden... om de dader of daders op te sporen. De politie heeft de voortvluchtige Pascal M. opgepakt. Hij was betrokken bij de Zuid-Limburgse Parkstad-bende. Vorig jaar kreeg hij 4,5 jaar cel... maar hij kwam niet opdagen voor de zitting en was sindsdien spoorloos. Gisteravond pakte de politie hem op in Heerlen. Het weer, vandaag volop zon, temperatuur 18 tot 21 graden...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 Goedemorgen, het is uh, wederom zondagmorgen en in deze moeilijke tijden waarin wij elkaar bijna niet meer zien, gaan we maar uh, weer eens even een mooie aflevering doen van uh, ZFM Klassiek. En we zetten onze serie voort, we zijn er een paar weken geleden mee begonnen en we maken het af ook. Dit is aflevering 98 van ZFM Klassiek, dus nog, wat mij betreft nog twee te gaan. Um, we gaan uh, door met onze serie, de Beethoven symfonieën En we, hebben, we zijn gekomen tot nummer 5, tot en met nummer 5. En vandaag krijgt u nummer 6 en nummer 7. Nummer 6 dus, de Pastorale van Ludwig van Beethoven. Uitgevoerd in de prachtige combinatie van de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Gaat u genieten van Beethoven 6. Het is toch echt genieten van deze prachtige opnames van... Uh... Uh, het, de Berliner Philharmoniker samen met Herbert van Karajan Historische opnames. Uh, ik heb het in de eerdere uitzending al gezegd. Het komt van vinyl. Want online zijn deze, deze uitvoeringen bijna niet te vinden. Dus uh, het komt van vinyl. En uh, nou ja, dus moet je af en toe gewoon een tikje maar eventjes voor lief nemen. Het is niet anders. Uh, u luisterde naar de symfonie nummer 6 in F-Doer opus 68... Uh, met als bijnaam de pastorale. Ja, en dan het eerste deel. Dat uh, was de awakening of the cheerful feelings upon arrival in the country. Oftewel, het wachten van vrolijke gevoelens bij uh, de aankomst in het land. Dat was het eerste deel. Dan het tweede deel. Dat is, uh, even kijken, dat is de uh, scene at the brook. Oftewel scène aan het meer. En dan krijgen we daarna het derde deel. Dat is uh, de lustige samenzijn der landleuten, oftewel de merry gathering of country people. En dan het uh, laatste gedeelte, het vierde deel, dat was uh, Gewittersturm, oftewel Thunderstorm. En dan hebben we ook nog het vijfde deel en dat was de Hirtengezang. Frohe aan dankbare Gefühle nach dem Sturm. Oftewel de Shepherds' Song and the Happy and Thankful Feelings uh, after the storm. Dat zijn de uitgebreide beschrijvingen van delen van deze symfonie. We gaan dit uur afsluiten met nog een paar andere Beethoven composities en dan het volgende uur, het tweede uur gaan we luisteren naar symfonie nummer 7. En nogmaals ik zeg het er nog maar een keer bij, u zult af en toe een krasje of een tikje horen, dat is niet te vermijden, want dit komt allemaal van vinyl. Tja, en dan gaan we dit uur aanvullen, zei ik al, met wat andere composities nog van, uh, van Ludwig van Beethoven. En dat is om te beginnen de violromance nummer 1 in G majeur, overs 40. Die wordt uitgevoerd door Daniel Barenboim, ook niet de minste, onder met uh, het London Philharmonic Orchestra en Pinchas Zuckerman, die speelt hier viool. Thank you. We vullen dit uur aan met, uh, met andere composities. ...van Beethoven. We doen het natuurlijk allemaal in het kader van uh, het feit dat het 250 jaar geleden is... ...dat de fantastische componist werd geboren. En vandaar dat ik het idee had opgepakt om uh, alle symfonieën van Beethoven... Uh, ...de revue te laten passeren. Straks in de tweede uur krijgt u nummer 7. En wij gaan nu uh, luisteren naar iets heel anders. Uh, want we vullen dit uur dus aan, zoals ik al zei, met uh, andere mooie composities... De Overture Egmond, opus uh, 84. En die, uh, die wordt uitgevoerd door Klaus Obalski, James Judd, Madeleine Pirard en de New Zealand Symphony Orchestra. Het stuk werd geschreven door uh, Johan Wolfgang von Goethe, die de teksten hiervan um, verzorgde. En natuurlijk de muziek van Ludwig van Beethoven. Hier komt hij, de overture Egmond. dan de overture Egmond van Ludwig van Beethoven. Het eerste uur zet erop, dames en heren, en uh, we gaan naar het tweede. En in het tweede uur hoort u in ieder geval de zevende symfonie van Ludwig van Beethoven. Ik zou zeggen, geniet er straks van en uh, tot straks en maar even ons gebruikelijke afsluitmuziekje.